Moet je zo zien, wij zijn allemaal geboren uh, met de wens, allesomvattende wens, om ontvangen alleen voor onszelf. Dat is ons materiaal. Alleen voor onszelf, en voor niets anders. Dat laat de hele wereld krepieren als ik maar overleef. Echt letterlijk zo. Met alles wat je ziet in de wereld. Alle goede mensen. Zogenaamde goede mensen. Er bestaat zoiets so niet. Onthoud het erg goed. Iedereen wil alleen maar één ding. Is geboren alleen voor zichzelf. Alleen voor zichzelf. Eten, drinken, alles voor zichzelf. Dat is onze natuur. Er is niets of niets verkeerd daarmee. Maar wat ik wil zeggen is. Welk immens werk... De mens moet doen. En dat is van binnen. Om. Te overwinnen. Deze natuur. Ja, overwinnen op de manier. Niet kapot maken. Want dat kan je niet. dan hij maakt je eerder kapot. Maar. Steeds overwinnen. En dat is iets wat geweldig is. Wat. Overwinnen. Kijk. Daaraan kan je zien de mens. Ik had een vriend hier in Nederland. Oh, een vriend. Een tijdelijk toen ik hier naar Nederland kwam, naar Amsterdam. Een vriend, een tijdelijk iemand. En ook een Oost-Europeaan. En een grote vent was uit een Tsje Tsje Tsje Tsje uit Tsjechië. Tsjechië, maar oorspronkelijk uit Oekraïne. Een grote vent, hij leerde hier ook medicijnen. Maar een verliezer. In de zin van altijd zocht hij, we gingen erbij ergens wandelen, of ik weet niet, Jordaan, een café, daar en daar, daar, ik wist niets. En altijd, hij was een beetje zo drinkend, een beetje agressief, want je gaat iemand aanpakken. Niet vechten, maar wel bekvechten en zo. En altijd koos hij de zwakke, de zwakke. Altijd koos hij de zwakke in elke opzicht, een zwakke om, om hem aan te pakken. En daaraan kan je zien wie de winnaar is in dit leven. Als je, want jij moet altijd zijn bij iemand die naar jouw gevoel, jij weet dat die hoger, die, waar je kan iets leren, ja, die sterker is in, in jouw ogen. Dat jij, dan moet je niet onder indruk komen van een andere man die sterker is, maar jij kan iets leren bijvoorbeeld. Maar niet naar iemand die zwakker is, dat jij daar gaat. Uh, waarom is het zo? Waarom zeg ik het zo? Want dat is de natuur van de mens. Onze natuur zelf, onze aard, is de wens om te ontvangen. En wij willen, moeten, moeten omzetten hem omzetten in, in het geven. Wij moeten hem laten werken omwille van het geven. Geven is veel, schijnt wel, voor de, of voordat wij overwinnen, die wens om te ontvangen. Schijnt wel zwakker te zijn, natuurlijk is het zwakker. Eerst, voordat wij overwinnen. Dat. Ja, dus, de, als het ware, de vijand die staat, niet de vijand, of de tegenstander beter te zeggen. Van de wens om te, te geven. Is de wens om te ontvangen. Is veel sterker dan wij. Dan wat ik wil. Dan wat ik moet doen. Naar het doel van, de, van mijn bestaan. Het geven. Is zwakker dan, dan, dan. de wens om te ontvangen. Dus het is altijd de vijand. Voor ons of de tegenstander. Voor ons staat. Die altijd sterker is Dan, dan jij. Nee, hoe, zie je, hoe begrijp je dat hoe geweldig is dat strijd naar de, de weg naar de vervulling en hij loert altijd wil altijd jou pakken denk, en je, denk niet dat na tien jaar wordt het minder jij zal meer krachten hebben maar ook hij zal ook groeien, mij groeien met jou wens om te geven jij groeit het en hij groeit het naast je maar je wordt dan veel verfijnder. Ver, eh, verfijnd wordt. Naarmate jij wordt ook sterker. Jouw wilskracht. En jouw vastberadenheid. Om te, te leven. Om te geven, geven. Om jezelf in overeenstemming te brengen. Met de wetten van de heelal. Maar hij zal, ook niet, zal je niet verlaten. Nee, nee, je. Het enige is dat. De manier waarop. States moeten we st de middelste, de middelste, de weg, de middelste lane kiezen. En in de middelste lane, let op, in de lane, altijd lane de lane de middelste lane. Dus rechts hebben we dienem, oh welke dienem hebben we gezegd? Dat rechts is geset. Ziet u ook natuurlijk? Zit je te rechts ook, zul je dat leren. En links zit je te in het midden. Wat bestaat er in het midden? In het midden bestaat de insluiting van rechts in het midden aan de rechterkant en de insluiting van links in het midden van de linkerkant. En middenin, midden die midden, midden die midden, daar zit, daar loopt een zeer smal weggetje. Dat heet, dat heet orge, uh, orge gewaare, orge decedike. Dat is dat, dat daar loopt zo'n dun, in elke mens, daar loopt zo'n dun weggetje waar geen genium zijn. En dat wordt aangetrokken van boven van Arichan piet want in Arichantin zit geen dinium. Er zitten wel bepaalde contouren die worden aangemaakt van de dinium. Maar de dinium worden pas later gevormd. Gefo maar daar alleen contouren. Maar alles is gesen daar. Alles genade. Alleen maar genade. Alles is wit. Arichantin. Ook, ook de Atik in Arichantin. Alleen maar wit. Alleen maar leven. Alleen maar geen dynum, niets daar zijn. eigenlijk Maar hoe lager, hoe meer dan dynum. Dus rechts en links, dat zijn echte, daar zijn echte tekorten als het ware. Link, links ook, rechts ook tekorten zijn. In de rechterlijn ook tekorten. Ook, ook dynum, maar welke dynum? Dus dat betekent tekorten. En ook in de rechterlijn ook andere tekorten. We zullen allemaal dat leren. En de middelste lijn nog een keer, ja, rechts en links die deel uitmaken. Let op, erg goed. Kijk goed in jezelf. De middelste weg dus heeft ook in zichzelf aansluitingen, ja, insluitingen van rechts en van links. Ook die zijn dienum. Maar, oké, okay, begrijp je dat? Die zijn ook dienum of laten we zeggen, dat restjes van de dienum die nodig zijn, die als het ware de mens... Uh, een beetje, als het ware, van langs geven, om hem te brengen naar het absolute midden van de middellijn. Eigenlijk, want alleen in die, helemaal in het midden van de middelweg, daar zit de regio zonder absoluut, zonder geen dien. En natuurlijk, dat zijn alleen deze zeer hoge in de de hoge rechtvaardigen, natuurlijk, hoog wie, wie aan zichzelf werkt, die kan het bereiken. Maar je steeds moet het steeds moet je dat aanvoelen. Eindelijk? Dus eerst kijken dat jij steeds naar de middelste weg komt, in elke situatie. Ja, maar, nee, niets, ja, maar. Ja, maar hij is dan, hij is schuldig, die is schuldig, nee, altijd naar de middellijn En wanneer je in de middelste lijn bent... We moeten leren straks wat het allemaal in de middellijn is. Al die, in het derde gedeelte hoop ik nog verder gaan met het tweede, correctie, et cetera. Als je in de middelste, uh, weg bent, ja, de middelste lijn bent gekomen, dan zitten ook nog die rechts en links zitten, als het ware, in de middellijn ook, iedereen begrijpt het, ook nog uh, uh, krachten rechts en links, die dan dinim zijn. Dinim, mindere dinim natuurlijk dan echt in de links en de rechts zijn, maar wel restjes van die dinim, die ook de mens uh, steeds, als het ware, bestrafen, als het ware. Niet bestrafen, maar prikkelen hem, prikkelen hem van links of van rechts. Ja, net zoals met een prim steeds hem prikkelen, om hem te brengen naar het midden. En dat moet je, de mens moet je verdra, moet verdragen. Wie, wie niet bereid is om te, dragen, te verdragen. Nou, die dan verlaat als het ware dat. Die, die ontzegt zichzelf die middelste, de middelste weg van de middelste weg. En daar in die middelste weg van de middelste weg. Daar zit de erg smal wegjes. Eer erg smal padje waar absoluut geen dien in zijn. Dus in elke situatie bestaat zo'n so patje dat uh, orga orga, dat or, or, heet ook orach, orach tzadikim, dat heet in, de weg van de tzadikim. En we zullen dat leren, hoe goed dat technisch in de in Kabbalah Al, uh, orach tzadikim. Ja, yeah, alef uh, alaf uh, uh, het. Okay. Orach, orach Dat is de weg van de Tzadikim. De weg van rechtvaardigheid. Eigenlijk. En interessant is, want... Uh, die heeft mij ook gevraagd. Die, die grote rabbi, die kwam bij mij. Die zegt mij: heb je ook de Orach gelezen? Yes, we gelezen. Wij hebben het gelezen. Het is allemaal wat lezen. Hij wilde me pakken ergens, dat ik niets gelezen heb. Ja, ik zei, ik lees alleen dingen die mij het snelste brengen naar, naar, naar de vervulling, maar ik heb ik hem gezegd, oké, maar jij hebt yeah. het wel gelezen, ja, dat is, dat is, dan heb ik hem gezegd, wat is dan de orachtzadikin, wat is dan de weg van de tzadikin? Ja, wat betekent dat? Hij begon mij vertellen dat en dat, en dan heb ik dat een beetje verteld wat ik jullie vertel. dat is zoger. En uh, dat is nog steeds wat daarin. Maar dus er bestaat dus in elke situatie, waar jij ook verkeert, en ook waar de mensheid verkeert, en de hele helaal, in het algemeen, bestaat altijd dat dun patje, dat als de mensheid zou dat bewandelen, dan zou geen dien meer voelbaar zijn. Natuurlijk zijn dien dienem die zijn er, ja? Dus rechts en links voeden die krachten als het ware. Maar de mens... Of de mensheid, of de maatschappij, kan die overwinnen door het komen naar die middelste lijn. En dat is wat de hele kunst is, om die middelste lijn te leren ervaren. Als je één keer dat ervaart, dan wil je meer. Dan wil je sterker, wil je nog meer. Weet je? Dat is de woord, hebberig daarvoor. Ik wil het nog een keer. En om dat te bereiken, moet je weer de inspanningen leveren. Geen andere manier. Maar en hoe komen wij naar dit middelste lijn? Dat is alles wat wij leren nu. De hele bedoeling om te leren niet in namens, of ja, daarna, of misschien over vijf jaar. Nee, elke dag kan jij, iedereen van ons kan beleven die komen in die orachtzadikken. Op de weg, ja, op de weg orachtzadikken, weet het. Op de weg van die tzadikken. In jezelf. Daar heb je niemand voor nodig. Dus de middelste weg van de middelste weg. Daar zit absolute uh, sereniteit. En dat is iets wat. En dat is gegeven aan ons. Maar begrijp je dat ik niet. Het, het ligt niet voor het oprapen. Want een mens moet het verdienen. Hoe? om zichzelf in overeenstemming brengen met het hogere en daarom op die manier verkrijg je dan de straling van die dun van die arichampien. en als je komt in het binnen de straal bereik, ja binnen het straalbereik van de oorrag oorragtijdigem, dan heb je geen dien. Je ervaart dan absoluut geen dien. Je bent dan erdoorheen gekomen door alle dienem. Van rechts en van links. Duidelijk. En dat is ook het antwoord geweest van die profeet die zei, van als je ge geslagen wordt op je rechterwang, dan moet je ook je linkerwang toekeren. Dat is, iedereen begrijpt nu wat het is? Dat is betreven, dat als je komt daar in de, die, ook in de middelste weg, en dan voel je dat van beide kanten wordt het jouw klappen uitgedeeld. Van rechts, als je dan naar de tekort... Ja, in de middelste weg, ook naar rechts af, af, af, dwalt, ja, dan, of naar links, dan klap wordt gegeven van rechts, door wie? Door die, door die, die, die van rechts en links, waken, waken, over jou, om jou op de, op de ware weg, te, te brengen, ja. Dus dat is echt iets grandieus. En iedereen is de baas. Elke mens is zelf de baas over, die, over deze weg. Alleen je moet willen deze weg bewandelen. En één fractie van een seconde om dat, dat te, te ervaren is meer waar dan al, alles wat, al het genot behagen wat je, wat de mens kan zien, beleven, in alle generaties wat geweest waren, of in ieder geval in, die, in jouw leven. Dus, en dan moet je weten dat elke dag proberen dat te zoeken daarnaar. Ja, steeds dat, eh, nog een beetje naar rechts, nog een beetje naar links. See, en je kan het altijd voel. als je leert wat de dynum zijn, kan je dynum aanleren hoe dat voelt, de dynum van rechts, en hoe dat voelt, de dynum van links, en ik zal zo een beetje vertellen straks, hoe dat voelt, de dynum van rechts, en wat betekent die dynum van rechts, en wat betekent, betekent de dynum van links, en wat betekent dan in het midden te staan, en dan nog die ware weg, helemaal midden van het midden. En iedereen, aan iedereen is het gegeven. Aan iedereen. Ongeacht wie dat is. Van welke nationaliteit. Van welke geloof. Het heeft niets te maken met geloof met dat. Alleen de mens moet alleen voelen dat zeer fijn in jezelf werken aan zichzelf. Ja, duidelijk. Waarom? Als je voelt dat je dienem heeft. Ja. Dan kan je altijd een beetje van rechts naar, naar binnen komen. Of van links weer naar midden komen. Ook, in, in, ook in the, in the de, in op je werk. Kan je altijd zo so doen. Niemand ziet jouw innerlijk. Niemand ziet wat je meent wat je van binnen. Absoluut niemand kan dat zien. Jij denkt dat je het misschien voelt. Je voelt misschien Nee, absoluut niemand. Dus je kan alles dingen doen. Met je handen, met of voeten. Met je met je denkwerk denk, denk wat je doet. Maar van binnen, het is nog veel binnen, veel de binnenste werk wat je doet. Niemand kan het zien, hij kan het altijd doen. Want dat heeft niets te maken met computervarianten waar je werkt, waar, waarmee je werkt, of iets anders. Of een patiënt waarmee je te maken hebt. Van binnen kan je altijd dat die verschuivingen van rechts naar links, van links naar rechts doen. Dat is allemaal in jouw, in jouw, jouw, jouw eigen keuze. Is wat, je maakt. wat je ook hoort van buiten, cetera. Even, dat was even. De regel 19 gaan nog een beetje verder en dan hoop ik dan derde gedeelte dat de de wij verder door gaan met het tweede seizoen. 19 De linker kolom de regel 19. We zehomer Trin Inon deit iets tarik twintig. Limehave Rashim kolchad minehu. Rashim, Rashim perush, eenentwintig. Eh, me zujan. punt. Negentien. We zeschouwen, dat is wat de zogar zegt. Argin. Uh, twee traptreden in de iets, Twee trapten, traptreden zijn er. Die iets dierig, lemehaver die nodig zijn twintig, lemehaverashim om ze op te tekenen, Contouren te maken. Kool minehu. Elke, de elke, elke, eentje van hen. Nee, elk eentje. Uh, Leminee, okay. hoe ik Elke e e e daarvan. Rashim, dus opgetekend worden, pirouz, betekent metsuyan. Uh, ook dezelfde, dezelfde, alleen het Hebraïense woord daarvoor. Behei, hoe? idea. Door, de, door, de, dat let, door, de, door dat bepalende bepaal, lidwoord van de letter, de letter he, dat aan de voorkant wordt gegeven. Daarmee wordt dus uh, Rosem ro ro gemaakt, dus opgetekend wordt. Ja. Wat betekent überhaupt Rosem? En nu wil ik eerst een klein beetje aan jullie vertellen. Rosem, dus opgetekend, optekenen. Wat betekent optekenen in de Kilim? Of in, in de werelden. En het andere woord is ook, zelfstandig naamwoord is Rishima of Rishimot. Ja, dat, we vertellen dat normaal als sporen, ja. Sporen van het licht, inderdaad zo. Kijk, eerst komt het licht binnen. Eerst komt het licht Kilim binnen. En het licht gaat nooit weg zonder sporen na te laten. Ja. Als het licht binnenkomt, dan gaat die Eerst, bij het eerste inkomen, bij het eerste inkomen, maak die contouren, ja. Zoals we hebben al gezegd, contouren, gewoon, ja. Net zoals bijvoorbeeld, stel dat je iets wil van de, een kleding, een, een, een kleermaker wil een maken, ja. Wat gaat hij doen? Je gaat eerst dus al die patronen maken, of van de patronen gaat hij dat uitsneden. Maar voordat hij gaat uitsnijden, ja, hij gaat iets met een krijt of zo dingen doen of zo. Elk beroep kent dat soort dingen. Of Aantekenen misschien. Iemand so I mean, bijvoorbeeld die metaalbewerker is. Yeah? Die maakt zo'n so, met so zoveel Van metaal maakt hij dan zo'n zo. So. Dan weet je wat je moet doen. Dat is dan de. Dat is dan Dat is wat. Uh, dus het binnen en uitkomen van het licht uit de, kil, uit de klie. Doet er niet wat, wat is klie Klie of een. Wereld is dat, of Partsouf, of Sphira. Al, alles licht komt binnen en kom, gaat die uit, dan verkrijgt de kli Rishimo. Dat is wat hij vertelt. 21 na de punt. Uh, ja? uh, met suyan, Dat betekent ook uit, uitstekend. Okay, so. Ik, wat opvallend is, maar dat is dezelfde stam als de uh, ja, dus nee, sorry. niet als dat is Mutsuïa betekent ook uh, onderscheidend. Ja? Nou, kijk, als iemand zegt on, uh, uh, zeg uitstekend, Uitsteken betekent ook... Ja, dat het anders is dan juist. Precies, Daarom de, daarmee wordt het onderscheid gemaakt. Dus dat is ook hier door het binnenkomen van het licht. Die gaat dan allerlei onderscheidingen maken, allerlei contouren aanmaken, betekent ook onderscheid maken. Ja of niet? Ja, eerst was er bijvoorbeeld één gewoon een plaat van metaal. En hij gaat nu daar allerlei contouren aanmaken eerst. Kun je zeggen omlijning, je omlijnt het? Kan het omlijnen zijn? Ja, maar de restje ik. moet ook een soort van lijn Ja, daarom noem ik het ik doe met contouren aan te brengen. In ja, ja. het, het Engels is het outline of zo. Nou, ja. Outline, ja. outline. Misschien wel, maar het kan van binnenkant hmm. zijn. Daarom zeg ik niet uitlijnen, zeg ik niet. Dat ja, kan het van buiten alleen maar. Maar dat kan ook van binnenkant. Het is allemaal? Daarom zeg ik zo contouren uitbrengen, uit, uit optekenen. Misschien ja, zo is. maar onthoud dat woordje dat re, re, regime. Of dat, maar uh, de letterlijke, letterlijk betekent uh, regime betekent uh, komt uh, Opschreven. opschrijven, opschrijven in het taberel zit opschrijven. Ook als je opschrijft, wat je opschrijft, je gaat op met een pennetje, ga je daar ga je daar toch wel... contouren maken, ja, ga je iets... een beetje zo... Uh, duwen, ja, zeg duwen tegen het papier. En uh, blijven ook... blijven dan die... kajotjes of zo... toch wel op het stukje op, op papier... Met, met, een, met, een, met een inkt of zo. Uh, 21, naar de punt. Nog even verder. Shabed, God dat we mei fiets horen wat je ons vertelt shbet madrigot srichot 20 legiot mitsuya nod banukva shgen madrigot mi 23 niet te snel omadrigat ma asher gamohin degar shemekabelet aliyedey 24 aliyot ta we halbashata le alma ila a. Sche az na set vijfentwintig anukwa. Kmo ila, kmo alma ila a atsma. Zo hi zesentwintig anikret mi. Ki afakt, afakt heeti ma we aliad yud bimikuma 27 we nikret gam hanukwa mi he alma 28 ilaah de itkashetet bema bemaanei de chura kanal eh 21 punt. Let op wat die betekent, wat die ons, ons vertelt. Die, dat optekenen zetten. Shebet madrigot, zrichot ligiot met soja noot. Let op. Dan twee traptreden, dat zijn twee traptreden, traptreden van een malchut, ja. Malgoed, op haar, Malchut die komt eerst naar Jirsut, ja. Dan wordt zij opgetekend als de naam ma. Opgetekend betekent de kwaliteit en de eigenschappen verkregen als ma. Dan gaat ze nog een tweede opsteking, dan wordt ze opgetekend als MI. Nee. In overeenstemming met eerst met Jishsoud, met Tfuna, en dan de volgende keer in overeenstemming met de behogere Bina, of de Ima. Dat is wat hij ons vertelt. de Madrigot, dat twee traptreden, Trigood 22, Ligjot dienen te worden, met onderscheiden te worden of opgetekend te worden benukwa in de nuukwa scheen madrigat mi dat, dat zijn de trap treden. mi 23 u madrigat? ma asher hamochin de gar dat waarbij de mochin van gar dus de mochin van de drie eerste dus, dus de mogen van de Gogma, Scheme alidei, het die zij, die mag goed ontvangt door haar opstegen, 24. We Bashata en door haar uh, be, uh, bekleding, omhulling, le almayla van de hoge wereld. En de hoge wereld, dat is de Ima. Ja, de Abu Ima is hoge wereld. Dus zij steegt op de Malchut. Ja, door eerst man wordt het opgebracht. Ja, dan steegt op daardoor de Malchut naar Yirsut. En dan van Yirsut naar, naar de, naar Ima. Ja, naar de hoge. Ima is hoge wereld. Wat ze zegt. En daarbij, wat kan, hoe kan zij dan opstegen? Zij moet dan, hoe kan zij dan opstijgen? Zij moet dan ook, zichzelf aanpassen, ja, aan de plaats waar ze naartoe komt, ja of niet? Ze moet dezelfde eigenschappen hebben als hier, als ze, als goed, stijgt op naar de Tfuna. Ze moet dezelfde, dezelfde, we hebben geleerd, ze moet precies dezelfde krachten hebben, ze Und gematria, qua gematria moet het ook met elkaar rijmen. We zullen dat ook leren, dat. zoals we leren dat ook in de, in de Etschaïm. Ze moeten passen aan elkaar. Dus een lagere die, moet, de lagere die komt naar een hogere, die moet net als hogere zijn. Wat betekent dat? Er zijn altijd hogere traptreden en de lagere traptreden. Hogere en lagere, die kwantitatief moeten dezelfde zijn. Ja, dezelfde zijn. We zullen zien. Dat. Dus dan als ik kom daar naar jezus de malchut naar dit vana, die moet zich aanpassen aan vana en die aanpassingen aan vana. Dat betekent die <coughs> rissimo, betekent die conturen aandringen, die omlayingen maken. Ja, die. That is wat he was for that. Shazna said that dat shazna said five and twenty Alma ila atsma dat dan wordt nu ook so als de hoge wereld zelf. de hoge wereld, dat betekent de wereld van Ima, Duidelijk? En zij wordt net zoals zij. De lagere komt naar de hogere, wordt als hogere. Zo, hier, 26, Hanikret, Mi. Deze, die heet Mi. Dus de Malgoed, die stijgt op naar de Ima-Ila'a, naar de hoge Ima. Die heet Mi. Dus die moet, die moet ook die, al die in... in Inkervingen, inkervingen is, is, is ook een beetje lijkt op inkervingen, maar inkervingen is veel dieper. Want inkervingen, als we spreken van inkervingen, dan is het katnoot. Maar hier is het nog, hier is het met rishimo betekent naar eigenschappen zich overeenkomen met het hogere. Maar inkervingen zelf, we uh, zullen dat leren, dat is katnoot. En hier reshimo betekent uh, reshim dat zij zich in overeenstemming brengen met lagere, met hogere, en dat is dan uh, minder, veel minder natuurlijk als het is dan het is niet als inkerwing. Kie, let op, ki afakt hey, de ma de ma we alit jood bij me komen, want zoals we hebben geleerd wanneer de maar goed, van de Tfuna steekt op naar de Hoge Bina. Wat gaat het gebeuren? Want dan zegt hij: de Hei gaat uit van de Ma en komt binnen. In plaats van Hei, komt binnen op haar plaats, komt op de plaats van de letter Hey he, in de naam van Ma, komt de letter Mi, dus, I, I, Jut uh, te staan. En dan wordt het Venikret, Gam, Hanukwam. Mi, en dan heet dan ook de nukwa, mi, ka almaila, net zoals de hoge wereld, net zoals de ima, de hoge ima. Eigenlijk da, dat zijn de, de optekeningen, dat zijn de reshimot. De it kashetet de, de de hura, want ze de malchut de itka wordt it kashetet, ze wordt, ze wordt versierd met de mana, met de kleedij, met de kilim van de dehura, van het mannelijke. En mannelijke betekent kanaal, zoals boven werd, gezegd werd. De mannelijke betekent dat die, eh, op het niveau van aboehima, dat is het niveau van het mannelijke. Ja? Punt. 28 na de punt. Amnam. 29. E het imze. Een madrigata. Hakodemet. Shei dertag ma. Nins, ni negeseret. Mimena. Ela gam. Ma. Tsarich. Einen Lehimat se ba kemikodem lachen. Punt. Kijk, erg belangrijk dat wij het goed steeds door in de gaten houden. Dat niets verdwijnt in het geestelijke. Kijk naar nou wat je zegt. Ons. Amnam echter 29. Ja, het zet tegelijkertijd. Samen daarmee, ja. Samen daarmee, hang, same daarmee hangend. Of ja, daarmee zo. Samenhangend. Daarmee samenhangend is. Een madrigata hakoedemmet, shuhima, de, de voorafgaande traptrede, dat die is, maar, niet gezegd met men, de, de voorafgaande traptrede, maar, ontbreekt niet van haar. Ja, dat zij was eerst maar, ja, de mal die kwam eerst naar het Twona. Zij was maar, zij had de inkeerwingen, of we ga dat niet in keer wingen, want anders gaan we dat. De, de, maar ze gaan dan die optekeningen, ja, de optekeningen van Ma blijven in haar lidtekens, als het ware. Van de Ma blijven in haar bestaan. Eigenlijk. Eigenlijk. Als iemand komt, een grote een, een, een, een, een, een, een, een carrière maakt in zijn leven, en hij begint als, vervoer, als een vloerman ja? alles bleef hangen in zijn leven dat hij wordt dan grote directeur van grote multinational waar de tijd wanneer toen hij nog een verpakking bij een verpakking uh, gewoon een arbeider was gewoon ongeschoolde arbeider bij een verpakkingslijn stond zo so, werkte keihard okay zo so dat vergeet je nooit want zitten in hem die al die opschriften in, in zijn systeem. Zo so, zien we ook oh, hier. We zien hetzelfde. Dus ma blijft in haar. In, gaat ze niet verliezen, die ma. En daarom. probeer niet verliezen. probeer ook niet verdringen dingen uit je leven. Let absoluut niet op. wat er geweest was. Was je getrouwd en je bent niet meer getrouwd. dan moet je je geen zorgen daarover maken. Geen seconde daarover zorgen maken. Ja, ik heb iemand dan vroeger iets zo slecht behandeld. Zo, oké, okay, dat was toen. Ja, ik gaat wel. Jouw leed. door jouw leed word je gezuiverd. Maar niet door na te denken, blijven hangen aan dat of dit of dat of dat. Maar ja, ik heb mijn vader niet, niet dat goed gedaan. Of mijn moeder. Niet, alleen nieuw. Alles blijft hangen, maar wel blijven niet, ver, niet verdringen. En niet proberen dat weg te poetsen van jezelf. Het holocaust is niet geweest. Waarom? Het is prettig om niet na te denken. See, ook in het leven van elke mens heb je eigen holocaust. als het ware. Dat jij moet je eigen die al die dingen moet je niet. Die moet niet, maar ook moet je ook niet doen wat zij nu doen. Wat zij al die vijf en, vijftig jaar na de oorlog doen. Dat is ook een een uh, en, uh, psychologische zaak wat zij doen. Ja, dat zij moeten dan steeds blijven de order op aandringen, om allerlei nieuwe monumenten te bouwen, et cetera, et cetera. Ook dat is niet, niet, niet nodig. Oké, er zijn natuurlijk specialisten in dat soort, in het denken wat het vroeger zou geweest was. Iedereen doet, maar jij moet het niet doen natuurlijk. Maar niet vergeten niet proberen dat weg, weg te duwen van jezelf. En niet ophalen, niets doen daarmee. Door jouw leven in het nieuw ga je alles wat gezuiverd. Staat geschreven ook wat wij doen in de Yom Kippur. Dat alles wat bij jou bevuild was, was, zal worden als sneeuw, wordt, zal wit. Wit zal worden, jouw zonde worden wit. Betekent alleen wanneer wij gaan leven in het nieuw. Dat is wat hij ook zegt ons, dat de ma blijft uh, wordt, ontbreekt dan niet aan die goed. wanneer zij die Malchut, Malchut stijgt op naar de hoge Ima, elagam gam ha en dat is de ma van de God, eerste gadluut van de tijd, wanneer toen de Nukwa was in de eerste ja, in de Tvona, zurichelige Matzeba dient in haar gevonden te worden, dus dient zij wel zijn bij haar, kamikodemlagend, zoals voorheen. Zo kunnen we leren ook allerlei toepassingen, steeds alles wat we leren, toepassingen voor ons, dagelijks, voor elke toestand in ons, alles vol wat we leren, vol, vol, vol van bron van de meditatie. 31. Na de punt, we amhu aan hoe de volgende pagina, de volgende pagina, de volgende pagina, de Leham pagina, de volgende pagina, de volgende de volgende pagina, de de de rechter kolom. De eerste regel. Ja, of niet? Haat uh, al dood. Weer terug naar, terug naar de vorige pagina, de linker kolom. De regel 31 naar de punt. Let op wat hij ons vertelt. Wat de en de reden daarvan is. Ik me wel eerlijk van neem, zoals hij ons voor ons, nog voor ons, voor ons, uh, uit uh, uitlegt, legt voor ons uit. Uh, asher, dargade mi dat de traptrede van mi iets tarich is nodig, let op, is nodig, kedele ham shi'ch om aan te trekken, 33, haslimut de volmaaktheid. Ja? Dus de, in de, juist in de, wanneer de mal goed komt naar de ima, daar, daar verkreeg hij dan de volmakte. of ufkenaat Kodesh Kadishen. En het aspect van Kodesh Kadishen. Het heilige der heilige gaat ze dan aantrekken die Malchut. En het heilige der heilige dat is dan die Chokma, Ja, de Chokma, Met de Chassadin. Maar de Chokma wordt dan aangetrokken door... Waardoor? Door de Ima, ja, de Ima die trekt ook, Abo Ima trekken ook naar de Arichanpien, ja, of niet? En van Arichanpien komt die volmaakte, daar komt de Chokma. en Chokma, alles komt dus van daar vandaan. Maar natuurlijk komt het via de Ima, Abo Ima krijgt het natuurlijk de Kodesh Kodeshim, dus het heilige der heiligen. Hat, uh, uh, ja, en El, dat die volmaaktheid en die Heilige der Heilige, dan wordt aangetrokken. El had dood naar de voortbrengselen. En de voortbrengselen, dat zijn alles alles wat onder de Malgoed zijn. Waar de Malgoed ook sta, mogen staan. Onder haar zijn die, die hemel, de hemel, hemelscharen, allerlei krachten. Uh, uh, weet het? sterren, alles wat daaronder is, ook citra agra, alles, is, alles profiteert daarvan. Alles moet, want de ene tegenover het andere is geschapen. Ja? stel dat er geen dinium zou geweest waren. Hoe zouden we kunnen komen, wie zou ons dan de incentives geven, de om te komen tot de in tot de, tot de orach tzadikim, tot de weg, tot dat smal weggetje van binnen de, in het midden van de middelste weg ja of niet? als wij niet zou als wij niet van binnen geslagen zou zijn door die dinim ja, door die dinim door die strengen, strengheid van links of van rechts op, wel, op welke manier dan ook dan zouden we niet, niet, niet nergens geen gereedschap hebben, geen mechanismen zouden hebben om te komen naar die volmaakte, ja of niet? Wie zou dan komen tot naar die, dat smal weggetje van binnen de mens, waar geen genie meer voelbaar zijn? En dat is de taak die aan de mens is opgelegd, om die steeds, die zoeken naar die middelste weg van de middelste weg. Want daar ziet absoluut geen... Die, daar is wit, alles wit, alleen maar pure genade, niet genade van rechts, alleen maar, want daar is nog niet genoeg, daar is genade rechts, maar geen chogma, geen wijsheid, ja, alleen, maar, gog, alleen maar genade is niet genoeg, maar hier in de middelste weg is dan die genade in die vorm waarbij die alles in zichzelf heeft ligt hoogma en ligt van genade, maar Chogma wordt niet gevoeld als dien, als dien. Maar alles wordt dan alleen maar eeuwigheid en onbeperktheid. 1 de rechter kolom, de eerste regel, de na de punt. aval Holadata, Banim, Waha Priao, Arvija, 2 Rakbashem, Mahatloyim. Lekker let op wat je ons vertelt. Maar het baren van kinderen en op priau Arvia en het vruchtbaar zijn, het doen handelingen van vruchtbaarheid, vruchtbaar zijn. De bijlzaad gaat heen en vermenigvuldigt. Oké, okay, dus. De vermenigvuldigen. Ja, dus. Prija, dus en zich vermenigvuldigen. En vermeerderen zichzelf. Er zit wel, wel een, een, een klein verschilletje. Wat is dan het verschil tussen. tussen vruchtbaar, zijn, het. vruchtbaar zijn en zichzelf. En vermeerderen. En zichzelf. Wat betekent, wat betekent het verschil? Vruchtbaar zijn, vruchtbaar. Vruchtbaar zijn is, ont, is ontvankelijk zijn. En, en, en vermenigvuldig is, is, is. Maar waarom beide? Waarom beiden zijn gegeven? Waarom de Torah zegt. Ja, iedereen hoort het? Waarom zegt het? Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Als ik vruchtbaar ben, natuurlijk dat vermenigvuldig mee. Waarom is het zo gegeven? Ja, meer dan. Dat is hieruit, ik ben niet geen specialist in de traditionele Torah, maar zij, dus de, de grote wijzen, die hieruit gaan zij afleiden de wet, dat de, de mens moet uh, in ieder geval twee kinderen hebben, en niet één. Want één, want stel dat de Torah genoegen zou zeggen, euh, hebben aan één, dan zou de Torah zeggen, wijs vruchtbaar, oké, okay. Ik heb één keertje vruchtbaar geweest. ben één keertje vruchtbaar geweest. Ja? Ik heb een zoontje, een zoontje in de wereld gezet. Ja? Of een dochtertje. Klaar, ik heb, mijn, ik heb het gedaan. Ja, ik ben, ik ben klaar. Nee, dan Torah zegt. En vermenigvuldig je. Dus, dan moet je nog eentje maken. Ja, dat is vermenigvuldig. Maar, dat is, maar ik ben dan dat is niet, mijn, ik ben, dat is niet specialist in de, in de traditionele Torah. Maar dat is een beetje zo. Zo wordt het afgeleid. Zeg aan de die manier ook dan. De wetten afleiden af, uh, op die manier. Uh, dus wat zegt hij dan? Awal, holadat, maar het baren van kinderen, waar priyaur en het vruchtbaar zijn en de handelingen van vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Twee, raad, bashema, tluim, die hangen alleen van de naam. Aan de naam Ma. Ja, dus alleen de Malgoed, wanneer de Malgoed komt naar de Tfuna, dus naar de Yersoed, dan verkrijgt ze al genoeg, ja, genoeg eh, Gadloed. De eerste Gadloed, de grote toestand, waarbij zij kan al kinderen, men kan al kinderen maken. Dat betekent, men kan al, eh, eh, Nieuwere, lagere traptreden voortbrengen, als het ware. Oké, okay. er zijn wel vragen, maar doe dit. Twee, nog eentje. U In tegesar had drie darga. Mehem. Mehem. Me Lenukwa. Een yale holit. Le en daarom. Indien er een. Raptreden van hen, van die twee, zou ontbreken aan de noekwa, dan zou zij niet geschikt zijn om te baren, te baren betekent voor te brengen, voor alles wat er onder haar is. Dus die beiden zijn verbonden met elkaar. De die beiden zijn nodig, noodzakelijk, ma en mi. En nog een klein stukje, we hebben nog even een paar minuutjes, hè? Oké, okay, dan hebben we dat nog een klein stukje. Okay? Uh, 4. nog verder concentratie. Absolute concentratie. We ze schelmer. ila a rasim we amar. A moti 5 we mispar am klomar. Darga darga demi, ga de mij. Schehanuk zes joreshet. Me alma ila a. Aleha omera katuf Zeifen Hamotzi wa am. Punt. Hier. We zes en Dat is wat hij zegt. Ila a de trap treide. Rashim. Wordt is opgetekend. Waar well, maar. Wordt opgetekend. En zegt. En zij, Hamotzi. Hamotzi. Vijf bemispaard zwaam. Hij die uitbrengt. Naar het getal. Zijn. Hemelscharen. Klomaar. Dat wil zeggen. Darga de mi, de traptreide van mi. Shehanukwa zes, jorese, mi alma die nukwa. Dus de malkhu, de nukwa, erft, be'erft, Van de hoge wereld. Mi mi alma van de hoge wereld. Aleha omerakatu. Over haar zegt het heilige schrift. Zeven. Hamotzi waarmee Sparta Heidi hij uitbrengt naar getal zijn hemelscharen. Punt. Kieh hei ho hei Shell acht. Hamotzi. Romezet. Al hamochin. Ashlimim. Shemekabelet neichen mi abo yima elain. Shem bhinat hier moet je dat vierde vierde woord hei van hei het maken. Shem bhinat hakishutin bemanei tin dehura hanal de apik hei ail yutp. Zeven. Ki hei hei di ja van die bepalende, bepalende hei. Dat is woord. Bepalende hei, hei die bepaalt, bepalende hei. motsi. van het woord mozi, hamotzi, he, ha, zie, ha, motzi. Van het uitbrengen, hei die uitbrengt. Romezet, al ha naar speelt op de volmaakte mochin. Schommekabelle die zij ontvangt negen mee Abouima in lijn van de hoge Abouima. hem dat zij zijn, beginna het aspect van hockey de versierselen, versieringen. We de gura in de kilim van dit goera, van de mannelijke kilim. En dan de mannelijke kilim, omdat zijn kilim van de ima, van de hoge ima. Dat zijn de kilim van mannelijke, van de hogere wereld. En dat is mannelijk. De apik, hei, we ail joed, waarbij dus de hey uitgaat en joed komt binnen. Eindelijk? Ja, Punt. En het is altijd, kijk, als het zo... Jood is kenmerkend is voor de hogere werelden. Altijd. En hij is kenmerkend voor de lagere werelden. Kijk nou, als wij nemen bijvoorbeeld de uh, Milui, de vulling van de Hawaïa, van de van de AB. Oh, alles gevuld wordt met met Jood. Natuurlijk is het niet altijd gaat het, niet altijd op, maar het is wel in principe altijd jod, moet je zien dat is dan vaak um, kenmerk is van de hogere wereld. We ze, she, Homer, nog een klein stukje. 11. Hamotzi. Ahu de ishtamuda. De letke ke kewate. 12. Ke Elohem, tachlit, gawa Schel, hamochin, mochin. Ano ha gimnekentin, banukwa, be meschach, schitte alf Punt. Tien. We ze dat is wat hij zoger zegt. Elf. Ha hij die uitbrengt. Ha hu, dat is die, de heine, de ischta die bekend is, de bepalend iemand is. We let en er is niet iemand als hij. Daarom wordt het ook met de letter hij, met het bepalend artikel hij voorafgegaan. 12. Ki want dat, zijn de, dat is dan de, het doel, tachlit, uiteindelijk, het uiteindelijke doel. Gawaham, shelamogim. Hanuhagin dat van het de de hoogte van de morgen Hanuhagin banukwa die van toepassing zijn beide nukwa der tin in, in, in de in gedurende in de loop van shiti alfei shnela aramees zes duizend jaar dat is dat is wat de nukwa Steeds moet doen, omhoog, en dan weer naar, weer naar haar eigen plaatsen en dan steeds ophalen naar boven die vonken van het hele die in de klepot zitten. Zo ook, doen we ook precies hetzelfde. Steeds moeten we die twee bewegingen maken. Eerst gaan we weg aan doen, beweging maken naar de nukwa. Ja, de nukwa met zeer en pin, die stegen waar naartoe? Naar jirsut ja, en dan van hier stond naar de aboehema, dan verkreeg de Nukwa de Gadloed. volledige Gadloed. en die gaat mij teruggeven wat ik heb veroorzaakt aan haar en dan ga ik nog een keer dan heb ik weer meer kracht duidelijk. en de hele, het hele voorraad aan mijn aan mijn aan wat bij mij ligt vertrapt ...waar, zeg maar, een mengsel in mij, onder mij... ...waar de vonken van het heilige liggen... ...vermengd met de klepot... ...daar wordt steeds, komt het weer licht van de, van de aboïma... ...en dat verlicht, klein stukje, dat net als de druppeltjes komen... ...druppeltjes, daadwerkelijk druppeltjes komen naar beneden... ...daar waar die vonken gehaald, van, naar boven gehaald worden... En daar wordt het woord steeds lichter. Duidelijk. Waarom? Lichter betekent, betekent minder, niet lichter, minder, minder fonken blijven daaronder. En daar blijft alleen, totdat het daar alleen maar sediment blijft. Kijk, al het leven daar in de klipoot is veroorzaakt door dat broeien. Broeien, hoe zeg Het, het bruik, net? De, broeien, huh? net? Het broeien daarvan, van die klipoot. Al dat, al dat, irritaties en al die neigingen voor de zonde en al die verleidingen tot zonde komen door het feit dat daar in de klepot nog die vonken van het heilige zitten en die citra agra die daar die wil graag dat wij daar nog meer aantrekken, dat wij die dat om, dat is haar al haar levenskracht wordt daar aan ontleed. Ja, en dan moeten we halen door... Dat ...wij moeten al die 6000 jaar van onze correctie... ...dat is een correctie. Iemand kan het doen in veel minder... ...in één in, in, in leven kunnen we dat doen. Alles hangt van ons, alles van ons hangt. <laughs> alles hangt van de mens. Niet, eh, ik kan niet zeggen... ...niemand kan zeggen van nou, het is mij niet gegeven... ...ja, ik moet hard werken, ik heb nog... Eh, ik moet nog dit, ik moet nog diploma halen, ik moet dat, ik, ja, ik heb nog een, de, de zesde koelkast nodig, et cetera. dat is niet, dat is niet. Nee, iedereen moet het zelf weten voor zichzelf, het is aan iedereen gegeven, absoluut aan iedereen, ongeacht iemand, iemands intelligentie, et cetera, Hij heeft niets met intelligentie te maken, en niets met het uh, aanleg te maken. Maar wij moeten halen steeds omhoog die vonken en dan blijft daaronder blijft alleen maar dan die... Uh, als het ware... Als restjes. Als restjes. En, en die laten dan jou met rust steeds minder en minder. Eigenlijk wat het nodig is, kan een mens doen, die dingen doen anderen. Maar het is toch wel... En daarmee, alleen daarmee komt kom de mens tot sereniteit. Stap voor stap. Natuurlijk moet het gevolg van jouw studie en kenmerk van jouw studie moet zijn dat je steeds... De baas wordt over jezelf. Dat wil zeggen dat jij niet meegeslepen wordt met andere dingen, dat door anderen dat jij meegeslepen wordt. En dat is, gaat het sp spontaan worden binnen jezelf. Jij je hoeft dan straks niet te veel dingen doen. Waarom hoef je niet dan zelfs iets ondernemen? Wat moet ik doen dan? Nee, wat moet ik doen? Moet ik dat doen? Moet ik dat doen? Nee, absoluut niet. Dan ga je alle fouten doen wat ga je doen dan? Hoe kan je dan reageren? Ah, jij kan wel altijd naar de middellijn zoeken, ja? Dat weet je wat de middellijn straks, en nu al een beetje meer. En dan ga je dat voelen, ah, opeens voel je dan die prikkels van links, ja, van het midden. Ah, je gaat dan weer naar rechts een beetje. Je gaat nog een beetje te veel naar rechts, dan wordt, voel je ook de genium van de andere kant. Die gaat je ook de klap geven van links. Van binnen. En jij gaat wel luisteren. Jij moet wel luisteren. Je wil niet tegen tegenstribbelen. Tegen jouw eigen volmarkt. Eh? Ja, de Iedereen van boven wil met ons volmarkt maken. Maar wij, wij, wij stribbelen tegen. Eindelijk. Dus als we gaan leren die, die signalen. Ah, als ik dat nu een klein beetje hier doe. Ah, dan betekent dat ik dan weer week af naar rechts. Die, die bewegingen moet je straks maken steeds maken dat, en totdat je komt, elke dag eigenlijk, de bedoeling is, elke dag te komen, tot die, tot die lijntje, dat lijntje, dat dun straaltje, waar geen, geen dien is. En probeer het overdag te doen, niet wachten tot s'avonds, s'avonds doe je dat, die vier, vier, hoe dat, vier executies, dat de dat is iets. Dat is ook belangrijk, maar dan overdag probeer dat. Want overdag is het makkelijker, Overdag makkelijker. Overdag is dan de geest het overdag. Oké, okay, waar Nog even een uh, klein stukje 13. We, huh? we hebben we hebben een klein stukje nog. Oké. Okay. 13. We staan 13 naar de punt.